6 oktober 1932 Lieve Harm Hier weer een krabbel van je bijna vergeten Olivia Ik moet zeggen dat het niet nodig is de posterijen hier te verzoeken extra bestellingen in te lassen Vanwege de post die ik van jou krijg Je bent wel bescheiden hoor En dan nog zo nietszeggend en quasi opgewekt Ik denk dat ik zelf maar eens kom kijken vandaag of morgen In die schuimende wereldstad van jou Mijn vader is er geweest voor zijn huwelijk Dus dat zegt wat en toen was hij al verpletterd van die poel van zonde. Dus een kind kan begrijpen hoe sensueel het nu moet zijn. En mijn kleine, blonde, Hilversumse harmpje zou daar maar onbeschadigd en vlekkeloos leven? Misschien dat je moeder het gelooft? Ik niet. En ik hoop maar dat mijn verwachtingen waarheid zijn. Want het is hier in Laren maar bar suf en ingedut allemaal. Ik wou maar dat ik bij je was. Je moet me toch wat openhartig schrijven, meneer W. van A. Er is weinig te melden vanuit hier. Ik ben naar het huwelijk geweest van je voormalige voogd oom Tom. Dat wil zeggen naar de receptie. Zijn nieuwe vrouw, Lisa van Vlissing, is werkelijk een beauty. En ik als bijna afgestudeerde schoonheidsspecialiste kan dat beoordelen. Ik heb hier nu al een soort praktijkje. Ik heb aardig wat klanten die niet zo aardig betalen. En ik moet ze nog thuis bezoeken ook. Dat neemt veel tijd, want ze zitten allemaal in Hilversum. Dus ik maar fietsen. Weet je nog, Harm, hoe jij me hebt geleerd hoe ik me moest opmaken? Toen is de kiel gelegd voor het stevige slagschip dat mijn salon moet worden. <laughs> wat is dat lang geleden, hè? Minstens zeven jaar. Ik doe wat ik kan hier in het Gooise, maar ik denk dat het aantal mooie vrouwen dat ik creëer in het niet verzinkt bij de Berlijnse schoonheden waarmee jij je uit de omringt. Of heb je daar geen belangstelling voor? Ah, mijn her. Ik had niet gedacht u ooit nog eens te ontmoeten. Fräulein. U verveelt zich? Over de brugleuning hangen van de Brukken en kijken naar het voeren van de meeuwen is werken voorbij. Uh -huh. Het lijkt me zware arbeid. Dat u mij nog kent? Het is toch een tijd terug dat ik met u danst in de zomerlaten. Natuurlijk ken ik u nog. Op dat niveau heb ik daarna nooit meer gedanst. Hm. U vlijt me. Uh -huh. In elk geval ben ik u niet vergeten. U zult me toen wel erg onnozel hebben gevonden. Ik zei ja. In elk geval ben ik u niet vergeten. Nou, mijn her, ons hele bestaan is één grote onafgebroken tango. Niet waar? Maar met prachtige variaties. Die niet iedereen kent. Toen u met mij had gedanst, zei mijn vader. Hij is nog een kind. Uw vader? Was die heer in uw gezelschap uw vader? In de zomerlatte? Ja, waarom niet? Dat laat zich best combineren. U schrikt ervan. Nee, nee, Fräulein, ik schrik er niet van. Ik woon er wel vijf maanden in deze buurt, moet u weten. Nou, goed. Nou, ik zie dagelijks meisjes en vrouwen zo... Zoals ik. Nee. Nee. nee anders natuurlijk. Maak u zich geen illusies. Dat doe ik ook niet meer. Ik ben minder anders dan u zichzelf nu probeert wijs te maken. Ah. Dat leven hier... Het wendt zo snel. Als je een huis binnenkijkt, dan zie je een kerel de trap afkomen... terwijl hij zijn hem nog in zijn broek stopt. Alles is hier maar gewoon... Het gebeurt nog maar zelden dat ik ergens mijn kop aan stoot. U bent ontgroend. Aha. En moet ik daar blij om zijn? Het moest gebeuren. Alleen zult u nooit weer een tango dansen zoals toen. Waarom woont u niet in het westen van de stad in plaats van hier in het centrum? Waarom logeert u niet bij fatsoenlijke, welgestelde mensen? Ik woon nu ook bij fatsoenlijke mensen. Ach, natuurlijk. Wat weet ik ook van uw leven. In elk geval is het goed te zien dat u bestand bent tegen... Berlijn. Tegen mij. Mag ik u ook een compliment maken? Als het origineel is. Ik voel me veilig bij u. Dank u. Ik wens u veel geluk. Ik wens u hetzelfde. Ja, wij hebben het allebei nodig. Lieve Olivia. Dit is een brief van bijna acht kantjes geworden. Ik stop er nu mee, ook al omdat het nu half één is. Je had gelijk dat ik wat openhartiger kon zijn. Zie hier het resultaat. ...toch vond ik het moeilijk om sommige dingen neer te schrijven... ...bang als ik ben om niet begrepen te worden door anderen die Berlijn niet aan de lijve meemaken. Zou mijn moeder het begrijpen dat er in de zijstraat van de koer een etablissement is... ...waar jonge mannen staande voor een chic soort urinoir de meest wonderlijke seksuele geneugden leren kennen... ...zonder dat de bedrijfsels ervan zichtbaar zijn? Het bericht gaat dat het hier handelt om meisjes van goede stand... Die op deze manier, anoniem en deskundig, een superbedoze wereldwijsheid opdoen. Het is een onsmakelijke historie met een gruwelijk einde. Want de heer gisteren ging een kennis van me, die zei nieuwsgierig te zijn, naar die gelegenheid toe en bukte zich naar het luikje nog voor het paneel zich kon sluiten. En hij zag erachter geen allerliefst meisjesgezicht, maar een mismaakt wanmasker. Een kuilige bol met verdraaide ogen en een gat waar een neus had moeten zitten. Een smartelijke geopereerde streepmond zonder tanden. Het schijnt nu dat deze nouveauté op het gebied van erotische zaligheid wordt gedreven door oorlogsslachtoffers. De meest getroffenen die door al te schokkende mismaaktheid aan de openbaarheid werden onttrokken en op deze manier een boterham verdienen. Dat is Berlijn, Olivia. En je zult begrijpen dat ik heb geazeld om je deze saillante details te schrijven. Het kookt hier over. Op ieder gebied. Ook politiek. Hat nicht die Demokratie fertig geschafft, sondern die Persönlichkeiten sind es gewesen. Und die Demokratie hat zu allen Zeiten. Werten der Persönlichkeit zerstört und vernichtet. Das, was wir heute in dieser Bayern-Palenz-Sonde um uns sehen, das ist ein kleiner Ausschnitt dieser Spielerbacken der deutschen Nation. Een eindig volk van in keiner Not en in keiner Gefahr mehr zu trennen. Frau Braun erklärte in jahre 1927, als wir in Berlin verboten wurden, er habe die Absicht, diese Radau-Sozialistische Partei in Preußen mit Stumpf und Stil auszurotten. Der Einzige, der ausgerottet worden ist, als Braun. Herr Wesinski fragte sich erstaunt, warum sich denn noch niemand gefunden habe, der diesen Ausländer Adolf Hitler mit der Hundepeitsche aus Deutschland jage. Nun hat ihn selbst dies Schicksal getroffen. Zwar stimmt das nicht mit der Hundepeitsche, aber was nicht ist, das kann noch werden. Ja, ja, Karel. Hij meent het zo niet. Eindwoord woord kaapt als andere. Der Hitler is geen schreeuwlelijk. En een Ausländer hoeft dat helemaal niet te zeggen. Goed. Met excuses daarvoor. Het is ook erg onbeleefd van me. Hij zegt juist zulke aardige dingen over Joden, bijvoorbeeld. Hitler wil het Germaanse ras redden. Het Duitse bloed moet zuiver blijven. Het Duitse denken ook. Wat zeg je? Niks. Ik heb een Joodse vriendin, zoals je weet. Wanneer ik weer een veel ben, zal ik er toch eens goed bekijken. Want dat maakt je niet vaak mee, hè, zo'n onzuiver type. Het volk hoopt op Hitler. Ach, ik kan me Harms reactie wel voorstellen. Maar, waar of niet, Harm, Hitler krijgt verdiend meer invloed. Hij zet zich zeer in voor de bestrijding van de werkloosheid en ondersteuning van de oorlogsslachtoffers. Hij wil welvaart voor iedereen en hij wil menswaardig samenwerken met andere landen en volkeren. ...waarmee hij opheffing bedoelt van het verdrag van Versailles? Dat verdrag is ook onterend. Wij hebben geen weermacht. Wat weet iemand uit een welvarend land met een leger en grote inkomsten uit de koloniën van de armoede van het Duitse volk? Van het geknecht zijn, het kortgehouden worden. Altijd beloerd en altijd gecontroleerd. Ons volk is het beu. En wat weet een Hollander daarvan? Hollanders hebben geen oorlogen gevoerd. Wij zijn natuurlijk echte suffers. Maar je kan zeggen wat je wil, Karl. Ik geloof toch dat een groot deel van jullie volk achter Hindenburg blijft staan. Dat lijkt me maar goed ook. Moet je luiden, ik ben een buitenstaander. He, daar heb je gelijk in. Maar buitenstaanders kunnen het misschien wel heel objectief bekijken. Ik zie niet in waarom het goed is. Gisteren is een boekhandelaar in de Berenstraße in elkaar geslagen. Nou, Berlijn Berlin is een wereldstad, hè? En overal ter wereld komt het voor dat mensen in donkere straat in elkaar worden geslagen. Ook in Hilversum. Het was een Jood. Nou, nah, verdamd. Het zou toch in Hilversum ook wel per ongeluk een Jood kunnen zijn die wordt neergeknuppeld. Oh ja, tuurlijk, zeker wel. Maar die donaties. Ja? En van Anderbeek. Ja, Frans? Er is telefoon voor u bij de portier uit Holland. Telefoon. Dank je, Frans. Van Annebeek. Dag lieve Harm. Mama. Dag mama. Dag. Alles goed met je. Ja hoor, kind. Ik wou je stem even horen. Ach maar wat heb ik de jouwe gemist. Heb je het erg druk? Nee. Nee, ik zat net te eten. Ik bedoel in het algemeen. Je schrijft erg leuk over Berlijn. Ik geniet van je brieven. Maar je bent zo kort over je werk. En je plannen. Nou, die plannen zijn er nog steeds. En werk? Werk is er ook. Maar niet voor mij op dit moment. Er zijn 40.000 werkloze filmacteurs in Duitsland. Dus waarom zou ik nou als buitenlander dan wel werk hebben, hè? Maar ik studeer hard. En een vak moet je toch eerst leren? Studeer je elke dag? Nee, nee, niet meer. Ik kan het niet meer betalen. Ik ben nu drie keer in de week in de balletstudio van Tony Steiner. Harm, ik maak me zo'n zorg over Ach, je. dat hoeft niet, mam. Echt niet. Ik ben nu volkomen veilig. Ja? Nou, het, het, het valt best mee. Ik ben volwassen moeder. Dat heb ik hier geleerd om dat te zijn. Maar een beetje alleen. Waarom denk je dat? Dat zijn volwassen mensen soms, weet je. Ja. Ik, kan je niet naar huis komen, Aramje, Voor een week of zo. Ik, ik, ik wil je zo graag weer even bij me hebben. Ik kom overmorgen. Naar huis? Naar jou. Beter meneer. Ik had toch iets willen eten. De spijzenwagen is helaas gesloten. Ik kan u wel een flesje chocolademelk bezorgen als u dat wenst. Nou dat is niet veel. Dat maar het moet dan maar. Alstublieft. In uh, Osnabrück, maar dat is pas over een uur of vier, staat de trein even stil. En daar hebben ze verdampt Wursje op het paron. Nou dan slaap ik al. Dan zou ik me weer moeten aankleden. Ach, wel nee meneer. Wie kent u dan nou in Osnabrück? <laughs> u bent vast geen Duitser. Ja, toch. Ik kom met kaalsroeven. Ik ben geen pruis. Nou gaat u maar slapen, ik waarschuw u. Wel. Oh, dank u zeer. Goed, smaakt Mhm. in. zeer goed. Ze hebben niet alleen lekkere worstjes, maar ook heel goede kartoffelsalaten. Nou, zo. Dan hebt u alles wat Osnabrück nu geven kan op dit uur van de nacht. Warm en koud. Ja, ja. Nou, en mijn blote voet op het perron. En ik liep er met pyjama tussen al die geklede reizigers. Dat was weer om warm te worden. Straks ben ik in Hilversum? Het station met de smalle trap en die flonkertjes in het steen. En dan neem ik een taxi, en die rijdt de stationstraat door, het melkpad op, linksaf de ministerlaan in, de dus Schavenlandse weg over, naar de Albertusperkstraat. Naar maar. Dag je, Joachim. Dag, maar. Dag. Uh, God dat je er nou toch bent. <laughs> nou, kom gauw. Ik heb lekker thee met tompoese. Daar hou je toch zo van? <laughs> ja. En doe gauw je jas uit. Oh, een prachtige jas. En wat, wat ben je blond. Ja, haar is prachtig geknipt, hoor. Hey, je bent zo, zo anders. Jij ook, ma. Jij bent ook anders. veel is anders. Hm. De Albertus staat is zo'n gleuf, hè? wat een dorp is dit. Ik heb de er nog in beeld, daar komt het ja. van. Nou, ga zitten, jongen. Laat me je goed bekijken. Ach, ach, ach, wat heb ik je gemist. Kijk, dit heb ik voor je meegenomen. Ciro. is dat een winkel? Dat is een van de grootste juweliers op Oenten in Linden. Hm? Ach, arm, je bent mal. Ja, dat had je toch niet moeten doen, zo'n schitterende ring. En je was zo arm, zei je. <laughs> Iemand die geen geld heeft voor 100 balletlessen, die kan er wel een mark of wat over hebben voor een ring. <laughs> en de smaragd is niet echt, hoor. Dat is schitterende namaak. Daarom is het ook zo'n sprekend souvenir uit Berlijn, moet je <laughs> maar denken. Z zijn jouw wenkbrauwen donker? Mijn haar is blonder. Wat lijkt je opeens op je vader? Hè, die mooie nieuwe kleren, die schoenen. Geen zinnig, Hilversummer zou dat dragen, zeg. Nou, ik ben morgen vast voor pagina nieuws bij de Goeie Neemlander. <laughs> Zijn vindt je me echt zo veranderd? Ach, nee. Nee, natuurlijk niet echt. Je bent Harm en daar ben ik zo mateloos blij om. Maar ja, er is iets met je. je. Je staat hier anders in mijn kamer. Je zit anders, je beweegt anders. Dat heb ik geleerd. Ja, dat is heel goed. Zo wonderlijk, hè? Als je loopt, lijk je helemaal niet op je vader. Dan heb je precies de stijl van oma Harmke. Ja, dat is het. Je hebt stijl. Daar hebben we Adolf Wellaert van Andenbeek. Jij mag Harm zeggen, Venner, bij wijze van namen. Nou, spreek je moerstaal maar hoor. We vergeten geen moment dat je nou in Berlijn woont. Max, een uh, accent? Ben je gek, kerel. Ik ben alleen maar voortdurend bezig met u wel zetzen. Ja, ik heb al die maanden een andere taal gesproken. Ja, hoor. natuurlijk. Vennen ah. doen nog niet zo gek. Je doet net of Harm die maanden volkomen verduidst is. Nou, met een dag ben ik gewend, dat zou je zien. Zeg, Vennen, ik heb zakdoeken voor je meegebracht. Fantastisch, die heb je in Holland niet. Vennen. Oh, mooi zeg. Heel mooi met die geborduurde vederen. Nee, die heb je inderdaad niet in Holland. Vertel eens. Zijn die Berlijnse wijfjes nou echt zo? Uh... <laughs> nou, als Maat deze hele week uit de kamer wegblijft, dan zal ik het je in het kort vertellen. Ja, nou, kom jongens, <laughs> thee. Oh, uh, Fenne, huh? wil je even kijken of Aliopen doet? Dat is tante Dientje. Oh, wat gezellig, wat lief van er om hem meteen op te zoeken. <laughs> Ze klapt uit elkaar van die nieuwsgierigheid. Harm. <hums> Tante Dientje. Nou, nou, Harm, wat word jij toch een knappe jongen. En dat prachtige haar van je. Het lijkt wel een pruik. <laughs> niet te veel, tante. <laughs> Anders valt hij af. Oh, wacht, ik, ik pak mijn tas nu toch uit. Ik heb voor u ook wat meegebracht. Hier, iets, iets heel speciaals. Dat is het heilige land. Dat is Jeruzalem. Maar daar ben je toch niet geweest? Nee, tante, nee, maar in Berlijn zijn dit soort kleurreproducties wel te krijgen. Ach, wat had ik dat land graag bezocht. Wat had ik ook graag verre reizen gemaakt, zoals jij. Ver? Berlijn? Is het al dichtbij? Negen uur in de trein zitten? Mm -hmm. Dat je aan me hebt gedacht daar in Duitsland. Nou, gelukkig wel, want soms heb je prettige gedachten nodig. Hm. Of wie is dat? Oom Tom. Nee, nee, verder laat hm? maar. Ik hoor Alian. Ah, oom Tom, wat vervelend nou. Ja, hij was je voogd, Harm. En soms hebben voormalige voogden nog wel eens belangstelling voor een pupillen. mam, ik ben net thuis. Ja, ja. En dat gezeur van die familie altijd. Ik doe maar net of ik de buurvrouw ben. Ja, zo bedoel ik het <laughs> niet, tante, maar... Ik, ik begrijp precies wat je bedoelt. En misschien heb je niet eens ongelijk. Dag, Tom. Ik zeg net tegen Harm hier, wat leuk dat ik je om Tom weer eens zie. Dag, tante Dientje. Dag, Zandje. Toen. Zo, zo, zo, zo, zo. Dag, Harm. Dag, om Tom. Zou je niet hebben herkend? Ja, ik ga er steeds minder uitzien als een bloedverwant, hè. Dat moet voor alle partijen plezierig zijn, dacht ik zo. Uh, thee, Tom? Je geeft ook al zo'n filmhanddruk. Stevig, maar smaakvol. Bedankt voor het compliment. Wat lief van je om naar Harm te komen kijken, Tom. Precies, zo voel ik het nou ook. Eh, ik mag niet gevoederd worden. <laughs> Harm, ja, je bent een beetje verrijst. <laughs> je, je bent erg blond, hè? Is dat mode? Nee, nog niet. Ik ben de eerste... En ik wacht dat u het ook zo gaat dragen, dan stap ik weer over op rood. Haha, dan doe ik beslist mee. Oh, ja. Ik heb altijd al rood haar willen hebben. Ik moet het maar steeds doen met die grauwe vlasbolvanger. De toon is ongewijzigd gebleven, helaas. Ja, dat valt mij ook op, Harm. En ik een schoenen? Zou ik beslist niet willen dragen? Nou, dat is dan beslist de reden dat u anderen draagt. Ze zitten anders heerlijk, hoor. Het is bijershandwerk. Nou ja, het blijft een buitenbeentje, jong. Dat beentje zal in dat woeste berlijn nog wel meer scheef gedraaid zijn. Het is een dolle stad, hè? mhm. Mm nou, als je de Berlijners ziet lopen, allemaal heen met scheve stutten. Nee, maar vertel nou eens, hoe is het dan nou in werkelijkheid? Dat is een beetje moeilijk te vertellen, hè, op dit ogenblik. Wat bedoel je? Nou, er zitten kinderen bij. <laughs> Harm, <laughs> het is net of je een rol speelt. Ja. Uh, ja. Je moet niet vergeten, Harm, wij horen zulke rare verhalen over Berlijn. Niet van mij. Nee, mij heb je ze niet geschreven, nee. Omdat ze er niet zijn, maar dat komt het door. Hm, misschien heeft Olivia dan wel te veel fantasie... Misschien. Die Hitler zorgt anders voor veel opwinding. Ja, ja, dat is waar. Ik ben bang dat ik te laat naar de stad gekomen ben... om nog iets te bereiken met de huidige politieke moeilijkheden. Nou, het is een aardige stad, hoor. Het is prachtig met al die beelden. En hier in Hilversum is het nog helemaal niet mogelijk... om zoveel tentoonstellingen te zien, bijvoorbeeld. En operettevoorstellingen en film en ballet en cabaretprogramma's. Hier in Grooiland zie je Richard Tauber niet elke dag, hè? Heb je hem dan daar wel elke dag gezien? Nou, zowat wel. Zeker een keer of acht. Hm. Je ziet er goed uit, hoor, jongske. Je bent een echte man geworden. Maar je bent een beetje moe in je ogen. Ja, hoor, als tante dient je acht keer naar Tauber, dat is natuurlijk verblindend. Je hebt meer gezien dan alleen Tauber, nietwaar, Harm? Mm -hmm. Ja, oh ja. Zo'n beroemde man zou jou nou eens verder moeten helpen. Ja, tante, dat is het juist. Je vult je dagen met trainen en nog eens trainen. En de kappen. Fenne. En je gaat theateragenten af en producenten. En in het gunstigste geval word je, je ontvangen door een ster... ...die dan heel misschien iets voor je kan doen? Alja Maritza. Je hebt dat ontmoet, hè? Ja. Ik heb alles gelezen in de brief van je moeder. Hoe was ze, Alja Maritza? Een groot actrice. Ja, maar hoe was ze? Wat ik je zei, een grote actrice. Actrices zijn iedereen, behalve zichzelf. En eh, merk je niks van de slechtheid? De slechtheid? Nou, eh, het verderf van zeden, zal ik maar zeggen. Moet er een zwijnenpan zijn, heb ik gehoord. Nou, om Tom, is dus Amsterdam toch ook? Je moet het alleen willen zien. Maar de parken in Berlijn en de paleizen en de musea, de borden van de Spree en de winkelstraten. Nee hoor, ik vind het wel heerlijk. Ja? Nou, ja, vaak wel. Jij zou alle brieven die je aan verschillende mensen hebt geschreven bij elkaar moeten leggen. En dat samen husselen met verhalen die wij van de buitenwacht horen al. Nou, ik denk dat je dan een aardig compleet beeld hebt. Is Olivia hier vaak geweest? Elke dag zo wat. En maar praten over je. En over het feit dat jij een beroemd filmacteur wordt natuurlijk. <lacht> Olivia gelooft in me. Liefde maakt bijziend. Ik hoorde van je moeder dat je van plan was om te gaan praten met onze burgemeester, Harm. Ja, alle feiten kloppen weer. Mijn moeder is een strikt betrouwbare mededelingenbron. Oh, had niemand dat dan mogen weten? Ik heb weer wat gemist, geloof ik. Tante, als dat plannetje van mij doorgaat, dan weet heel Nederland het. Heb jij plannen met de burgemeester? Nou, ik hoop dat hij ze met mij heeft. Ik heb een idee in mijn hoofd over een reportage van Hilversum. Over de mensen maar, vooral over de plaats. Wat enig. Dan kom ik telkens toevallig even langs als jij aan het werk bent. Ja. Eindelijk word ik dan ontdekt. Van stadstuin tot tuinstad, zo heet het, zo wordt de titel. Ik wil meespelen, als Griezen. <laughs> ja. Als jij met de burgemeester gaat praten, Harm, zeg toch maar niet dat je een neef van me bent. Waarom zou ik? De burgemeester is een vriend van me, zie je? En ik vind je zo opzichtig, eh, met dat witte haar en die zwarte wenkbrauwen. Hé, eh, wat onelegant nou. Er zijn dingen die mensen zijn bloedverwanten niet kwalijk nemen, Tom, Tom. Ik zeg toch ook niks van uw uitpuilende ogen en uw weglopende kind. Excuseer me even, ik moet weg. Vlerk! Brutale snecht, jongen. En u moet de R's oefenen, oom. En als dat erop zit, goede manieren. En mocht ik ooit enige roem vergaren, dan zal het natuurlijk veel minder moeite kosten om mij een bezoekje te brengen. Maar misschien kom ik dan uw bloeiende porseleinfabriek wel eens bezichtigen. Goed voor de verkoop. Je komt er niet eens in? Ik word niet eens verwacht. Tom, harm, het toenau. nou. Ik had me niet zo anders voorgesteld. Oh, ik helemaal niet. Ja, waar, waar ga je nou naartoe? Naar Olivia. Even controleren of ze wel al mijn brieven heeft gekregen. Of weet jij me dat te vertellen, Maar. Wat overdrijf je nou? Ik heb niet al je brieven aan je moeder laten lezen. Ik heb er ooit eens één passage laten zien, het eentje van die brieven. Maar ze leest blijkbaar gewoon snel. Nou ja, zo belangrijk is het nou ook weer niet. Wat ze gelezen heeft zal een bevestiging zijn van haar eigen gedachten over de zondepoel waar ik in leef. En dat te bedenken dat ik jou nog geen tiende heb geschreven van wat zich daar allemaal in werkelijkheid afspeelt. Wat behoedzaam van je. Het is alleen vervelend dat mijn moeder zich achteruitgezet voelt. ja, dat ik haar niet inlicht en, en niet volledig op de hoogte houd, dat is toch voor de eigen gemoedsrust. Oh, voor haar of voor jou gemoedsrust? Nou, voor alle twee. Laten we het maar houden. Hm? God lieve, je, je ziet er prachtig uit. <laughs> Dank, dat moet ik van jou ook volmondig toegeven. Maar jij... het, Harm, ik ben schoonheidsspecialiste. Bijna. Maar op mezelf oefen ik niet bijna. Met succes. <laughs> ik was zo'n monster dat elke kleine verbetering de mensen wel moet opvallen. Mm -hmm. Je bent mooi. Ja, ik gebruik eerste klas materiaal. En je bent lief. Dat werd me ook beloofd in de folders. En verder ben je nog steeds dezelfde. Wat, onweerstaanbaar, onuitstaanbaar. <laughs> Aanbiddelijk. <laughs> Harm? Ja? Wat wil je zeggen? Eh... Uh, alles. Ik ga over een paar dagen weer terug naar Berlijn, hè? Dus je moet wel kort en bondig zijn. Ja, nou, dat bedoel ik nou, hè, Harm. Je bent zo veranderd. Het is net of jij een rol speelt. Waarom? Je bent nou toch thuis? Omdat ik niet zeker weet of ik wel thuis ben. Dat zou het zijn. Zie je, je bent veranderd. En nou bedoel ik niet dat blonde haar, hoor, want ik vind het prachtig. Het staat je uitstekend. Je wordt er... Uh... Je wordt er steviger door. Het is bovendien heel vakkundig gedaan. Die kleren zijn ook heel smaakvol. En ik zie dat je geleerd hebt om ze te dragen, maar... Maar? Uh, maar? Ja, ik... Uh, eh. Maar zeg maar niks. Ik ken je al zo lang. Ja, hm? ja, misschien is het dat wel. We kennen elkaar al zo lang. En misschien pas je gewoon niet helemaal meer bij het beeld dat ik van je heb getekend aan de binnenkant van mijn oogleden. Oh, dat is een mooi citaat. Nee, doe nou, Herm. nou, Harm. Je ziet zoveel, je zegt veel, je merkt veel op, je registreert maar. Ik heb voortdurend het gevoel dat ik een soort van, van studieobject ben. Dat ben je toch ook? Nou. Dat zijn alle mensen. Ik leer mijn vak toch niet alleen in de balletstudio van Tony Steiner. Je leert eigenlijk alleen maar door naar andere mensen te kijken. Ik, ik sla je op. Als het ware, in, in, mijn, in mijn achterhoofd ergens. En als ik iets van je, van je nodig heb, dan ja, snap je dan, dan springt er een, een, een luikje open ergens. Dan kan ik het gebruiken, inpassen in mijn rol, in het, in het karakter dat ik te spelen heb. En dan zeggen de mensen: dat is een goed acteur. Je, je hebt mij alleen op die manier nodig. Nee. Dat zeg je. Ja. Dat ik je op een hele andere manier ook erg nodig heb, dat weet je best. <laughs> Is dit een luikje waar het materiaal uitspringt dat je hebt opgedaan bij een ander meisje? Ja. Nou, je past je er gewoon goed op tijd in hoor. Goed getimed, uit, uitstekend gedoseerd. Ja, ja Harme, ik denk dat jij een groot acteur wordt. Jij bent roept. jaloers. Ach, misschien. En niet eens zozeer op de meisjes die ik in Berlijn zou kennen. Jij bent jaloers op Berlijn zelf. Mm -hmm, mm -hmm. misschien. Ik ga er naartoe. Wat? Ik moet er naartoe. Van wie? Ik moet Mrs. Anthony Lee spreken, een Amerikaanse, waar ik mijn preparaten van betrek. Anders zou ik naar New York moeten. Is leuk, hè? Dat ik daar nu ook kom. Hm? Je doet niet zo blij? Nou, jij dan wel? Hé, hey, Olivia. Ach. Hm. Nou, misschien zijn we alle twee veranderd. Hm. Ja... Uh.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 Maar ah, misschien zijn we alle twee veranderd. Mm -hmm. Ja. Eh, we zijn Dat alle twee opgegroeid tot mensen. Oh nee, hè? tweede acte, bladzijde 24, derde zin van boven. Ik heb het voor je meegebracht. <laughs> Ander onderwerp. Alsjeblieft. Oké. Ja. Ik heb het in Berlijn gekocht, speciaal voor jou. Omdat ik van je hield. Hield. Hou. Oh. Je versprak je? Maak het maar open. Arm, wat prachtig. Het zijn rozenkwartsen wat beeldig, die roosjes met die gouden blijkers ertussen. Ik, ik ben er blij mee, Harm. Wat is het, Olivia? Ben je verdrietig? Ik kan niet huilen, Harm. wil je huilen. Ik hou je van mijn hart. Ja. ja. Ik heb altijd gedacht dat er een... een hechte vriendschap tussen ons was. Een, een groot wederzijds... vertrouwen... een... een, een, een voorzichtigheid ja Dat zou wel weer zo'n rol klinken, Olivia. maar Ik meen het wel. Weet je, Harm... Er is nog steeds een grote vertrouwelijkheid tussen ons, hè. Maar, maar, maar toch, hè. Wat oh, toch? Ja, ik, ik weet het niet. Er is iets. Er is iets. Een, een soort, soort vernis. Een vernis van afstand. O, o, je vertelt boeiend over je werken, over je sollicitaties. en Ik, ik heb erg moeten lachen om je verslag van Charlie's stand in de komische Open. En ik hoorde gewoon het concert in het Kruiltheater, maar... Uit alles wat je zegt, het klinkt de grote stad. Uit alles klinkt de overgang. <laughs> Wanneer mensen elkaar een hele tijd niet zien... gaan ze de beelden die herinnering zijn... die gaan ze idealiseren. Dat weet ik best, dat weet ik best. Maar daarnaast gaan ze een aantal details ook weer... veel scherper bekijken, opeens. Omdat het allemaal in een ander licht is komen te ja. staan. En nou sla je opnieuw je album open. En oh, wat val ik tegen. Nee, nee, nee, nee. Nee, je valt me juist verschrikkelijk mee... <laughs> maar daar ben ik ver ontdaan van. Want jij bent mijn oude Harm niet meer. Jij hield alleen van de slappe kleugel die ik was voordat ik naar Berlijn ging. Ik hield van Harm, Welle uit van Andenbeek. En niet van Her van Andenbeek. Nou gebruik jezelf de verleden tijd. En jij versprak je ook. Hou je van Harm? Ja. Zoals een, een, een man van een houdt. Waar wil je naartoe? God, moet ik uitspreken wat jij denkt? Moet ik per se denken wat jij wil uitspreken? We zijn kameraden, Harm. ja. En dat, dat bedoel ik met ja, ik hou van je. Ik, ik wens je al het goede, al het, al, het, al het gelukkige, alles wat lief is. Dat is meer dan houden van. Dat is toch meer dan verliefdheid, bedoel ik. Ben je dan ooit verliefd op mij geweest? Nee, maar je was ook, je was ook wel een monster. toch? Het <laughs> ja. zijn je eigen woorden. Misschien dat ik nou verliefd op je ben, dat weet ik niet. Je, je bent een schoonheid. Hoor? Bepaald, een schoonheid. Daar heb ik ook verstand van gekregen, net als jij. Nee hoor, toen ik je leerde kennen, was ik niet verliefd op je. Maar ik hield wel meteen van je. Misschien omdat ik nooit aan mijn broer vennen heb gegeven. Mijn god. Mijn god, Harm, ik ben een soort lief broertje voor je. Ja, zusje. Ja. Maar dat is moeilijk om te vragen, Harm, maar... Uh, ben jij... Uh... Nee. Daar ben ik niet. Dat willen mijn Berlijnse vrienden ook altijd van me weten. Nee hoor. Dat ben ik niet. Oh. Jammer. Hm? Waarom jammer? Nou, dat had het misschien wel allemaal gemakkelijker voor je gemaakt. Oh, op grond. Olivia. Olivia lievert. Oh, bij... Wat doe je nou ingewikkeld? Nou kom eens hier. Daar kom maar, kom maar. Kom, Kom eens bij me. Kom nou eens bij de enige echte vriend die je, die, die je ooit hebt gehad. Vriend. Jij bent Olivia. En ik ben haar. Jij houdt van me. En ik hou van jou. Doe nou. Er zijn dingen die ik... Uh, die, die, die ik... die ik niet helemaal zeker weet. Ik, ik kan me niet binden tot een bepaalde taak. Niet de taak die jij bedoelt. Ik ben naar Berlijn gegaan om, om, omdat daar mijn, mijn aller, allergrootste liefde wacht. En dat klinkt misschien ook wat theatraal in jouw woorden. Maar... Ja. Ik zal toch moeten trouwen met mijn werk, dat, dat, zit, dat zit in me, dat heb ik altijd zo gevoeld. Verzonnen. Klootzakken. Nou, de dame valt weer in scherven van jou. je met Tonnen aan de janken etter? Jouw woordkeuze heeft precies de juiste kleur nummer voor Berlijn. Du bist herzlich willkommen. Laat je me alles zien daar? Nee, ben je gek. Nee hoor, ik laat je alleen de prachtige dingen zien. En alle lelijke dingen zal ik zoveel mogelijk voor je verbloemen. Zo ben ik nou eenmaal. En de FD naar Berlijn vertrekt om vijf voor half drie uit Amersfoort. Ik zal tegen tien thuis zijn. Thuis? Oh ja, in Berlijn dan. Kijk, ik, ik ben veel minder zenuwachtig dan de eerste keer. Dat is natuurlijk ook logisch, ik weet nou wat, wat er komt en, en zo. Ik, ik hou toch een beetje die, die reizen van. Oh nee, ik vind het veel erger dan de eerste keer. Het was zo heerlijk om je een paar dagen hier te hebben. Ja, ja, ja. Ja, ja dat was goed. Hm. Achteraf ben ik maar blij dat die visite de eerste dag meteen al gekomen is. En waren we er tenminste meteen vanaf. Komt hm? Olivia naar het station? Nee. Nee, ik heb gisteren al afscheid van haar genomen. Waarom gisteren al? Nou ja, ik vind dat uitzwaaien op het perron zo dramatisch. Geef je een beetje het gevoel dat ik nooit meer terugkom, weet je? Zit je nou te zuchten, maar? Hey. Ik denk al maar dat het zo weinig zin heeft dat je weer naar die stad gaat. Ik weet best wat je wil zeggen, daar gebeurt het allemaal. Berlijn is het Mekka op filmgebied. Maar je werkt er natuurlijk hard aan jezelf. Je traint en je ziet er dingen die je wijzer zullen maken. Als kunstenaar en als mens, maar ja, god, je bent 21, Harm. En nog niet in staat om een eigen brood te verdienen? Je hebt hier in Hilversum gepraat met de burgemeester. Daar komt misschien iets uit, zei je. Je hebt in Amsterdam met een cineast gesproken, die zou voor je rondkijken. Is het nou niet nog beter om die Hollandse contacten wat te verstevigen, hè, wat uit te breiden? Je moet toch uiteindelijk hier carrière maken? Hier carrière maken? Aan de top komen en daar blijven? Nou, dat is in, in dit land geloof ik niet mogelijk, hoor, maar... Je knast over een grindweggetje en je komt uiteindelijk in een weiland terug. <laughs> ja hoor, zo ziet de Nederlandse ja. loopbaan eruit. Ja. jij wilt wereldberoemd worden... Een marmeren trap op in plaats van langs een grindpad. He? Een blinkend wit strand met palmbomen in plaats van gras. Hoe lang heb je nog? Ik weet het voor mijn dertigste bereikt heb. <laughs> Voordat je trein gaat, <laughs> bedoel ik. Nee, nou, de taxi zal er in tien minuten zijn. Ja. Een kind moet zijn eigen leven gaan, dat weet ik heel goed. Ik heb het vaak tegen mezelf gezegd. Maar een moeder zit nu helemaal vreemd in elkaar... Een navelstreng knip je niet zomaar door. Vroeger in India, als jij buiten speelde en ik was in huis of achter en, en er was iets, dan voelde ik dat. Ik voelde dat gewoon in mezelf. En ik kwam altijd op tijd. Daarom hield ik ook steeds de deuren open. Ook nu nog, hier in Hilversum. Want een gesloten deur klemt die navelstreng af. Aëleg. Wat zeg je dat, eigenlijk? Dat is zo. Ik weet het, ik, ik voel het. En, en daarom, Harm, je kunt mij schrijven zoals je Olivia wel eens schrijft. Je hebt mij altijd de details onthouden. Maar daarom weet ik nog wel heel goed wat jij daar daargens doormaakt. De navelstreng. Hm? Ik voel het. Schrijf het me maar. Je moet toch ook kunnen praten. Hè? Ook al heb je daar je vriend, Hans Blijburg, zo heet hij toch? Mm -hmm. Maar ja, hij is geen Nederlander. Hij is geen stamgenoot. Ik wel. Ik ben je moeder. En daarbij, jouw vader was dokter. Ik weet wel iets van het leven, hoor. Oh, ik wist er niets van, toen ik naar Berlijn vertrok. Nou oh ja, het is daar meteen wel hogeschool. Maar ik kan er echt goed tegen, hoor. Nu nog wel. Maar alles verandert. Ik niet. Niet ja, echt. Dat bedoel ik ook niet. De maatschappij verandert. De, de mensen gaan anders met andere mensen om. Ik, ik, ik zie dat zelfs hier in het klein omheen in Hilversum. In het groot gebeurt het in Berlijn natuurlijk veel meer. Ja, en dan zo'n man, als die Hitler. Er groeien alleen zwammen op hout wanneer het rot, begrijp je? Ja. Blijf goed uitkijken, Harm. En, en kom terug zodra je voelt dat het misgaat. Nou, dan kan ik wel meteen hier blijven. Want het gaat mis. Doe dat dan. Nee. Nee, maar dat kan niet. Nee, misschien heb ik de mogelijkheid om nog een paar jaar te studeren daar. Dat kan de belangrijkste basis zijn van mijn carrière. Als ik ooit misluk, hè, dan ik zou het mezelf nooit vergeven als ik er niet alles aan gedaan had. Goed, kind. O, daar is de taxi. Ja. Maar, het was heerlijk hier. Je hebt heerlijk gekookt. Ik moet weg. Beloof je me goed op jezelf te passen? Ja, natuurlijk. En natuurlijk beloof je dat, maar doe je het ook? Natuurlijk. Heb je alles? Ja. Alles staat klaar is, de gang. Oh, Harm, hier. Hier is nog wat extra geld. Maar... He, je zult het goed kunnen gebruiken. En alsjeblieft, koop er nou niet meteen schoenen of ringen voor. <laughs> ik heb je door, dat zie je. He, Gaat het die ellendige trein al staat te wachten? Het is net of ik je nou alleen nog maar even spreek door het coupéraampje. Ja, ga nou niet mee naar buiten, man. Nee. Ja, je loopt al zo moeilijk. Ja. Ik, ik, ik, ik, ik word er toch verdrietig van. Hm. Dag, lieve ma. Hm. Dag, Jochie. Dag, liever je goede reis, hè? Dat ik je nou dat weer moet achterlaten. Hm. Dat ik weer weg Je moet niets. Je mag. Een mens is nooit te laat met het herroepen van zulke dingen. Onthoud dat. He, nou, ga nou maar lekker. Ja. En als het je niet meevalt, kom je direct terug. Al was het morgen al. He, zo moet je dat bekijken. Ja, ja. Maar... Er is hier altijd plaats voor je. Altijd. Want ik ben je moeder. Ik moet weg. Ja. Ik zwaai dan nou. eens. Zoek ik hem daar niet eens op. Ik beweeg me ook zo moeilijk door die ellendige artritis. Ja, wat zal ik er vinden? Misschien ontmasker ik hem daar. Misschien ontkron ik hem. Hij heeft het recht, het, hij heeft het absolute recht om in het andere land een man te zijn. Met eigen beslissingsrecht, eigen leven, met eigen smart en eigen teleurstellingen. Het is toch net zijn grootvader, zoals hij daar staat. Die stapt uit de diligence met een geruite zijden vest. En hij heeft een geruite zijde sjaal. En zijn manier van lopen. Hoofd zo achterover. Ja, wind van Europa is over hem heen gewaaid. Al die schattige, allerliefste cadeautjes. Dat deed mijn vader ook altijd. Eigenlijk is Harm de eerste herkenbare nazaat. Ook al zal de familie dat nooit willen behamen. Dag. Dag, jongen. Weg. Weer weg. Oh, lieve God, laat het alsjeblieft goed met hem gaan. Ben je er nu bijna? Ja. Het volgende station is Bahnhof Friedrichstraße. En het station daarna moet u eruit. En denkt u erom dat u zich niet inlaat met al die taxichauffeurs, hoor. Dat is mij de eerste keer ook overkomen. Ze proberen allemaal wat te verdienen en ze proberen allemaal te veel te verdienen. Oh, ik word afgehaald. Oh, mooi. Ik vond het erg gezellig om met u te reizen. U hebt er zo boeiend van verteld. Nou, ik geef alleen maar door wat ik op mijn beurt ook wel heb gehoord. Oh, kijk! Daar is die lichtreclame waar ik het over had. Ja. Persil blijft persil. Ja. Ach, het is gewoon roerend. Nou. Ik moet er hieruit. Hallo Friedrichstrafe. Veel plezier in bij mij. U zult er een heerlijke vakantie doorbrengen. Ik weet het zeker. Vast. Daar. Dag. En succes met uw werk. En nog bedankt. Frans! Nou, <laughs> zo, daar zijn ze weer. Dat is toch ganz net van hem om mij af te horen. Hartelijk welkom, heer Van Anderbeek. Geeft u mij die koffer maar. Ja, pas op hoor, hij is zwaar. Ach, dat kleine stukje lopen. Ach, ach, wat is Berlijn toch prachtig. Wat is het heerlijk om het allemaal weer terug te zien. Ik heb het gevoel dat ik jaren ben weg geweest. <laughs> In plaats van nauwelijks een week. Ik breng u meteen naar het hotel en niet eerst naar huis. U moet eerst nog eten. Ja, maar kan dat dan nog? Het is er bij Tine. Man had daarmee niet gerechnet. Prins Otto Albrecht. Daar is het weer. Ik kan je niet vertellen, Frans, hoe heerlijk het voor me is om die lantaarns weer terug te zien. Zo. Nou, alsjeblieft. En bedankt voor het afhalen. Maar, heer Van Anderbeek, dat is ja te veel. Vier mark, waarom is dan dat? Omdat ik hier meer thuis ben gekomen dan een week geleden in Hilversum, wijl ik zeer froh ben.